7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De corona-uitbraak is officieel een pandemie. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. De topman van de WHO zegt dat hij zich grote zorgen maakt over de alarmerende verspreiding van het virus en de ernst ervan. Volgens de organisatie kunnen alle landen samen de koers van die wereldwijde epidemie veranderen. Het kabinet gaat kleine ondernemers tegemoetkomen die door het coronavirus in de financiële problemen komen. Het Rijk wil garant staan als bedrijven een lening moeten aanvragen bij de bank. Het is dezelfde regeling die ook geldt voor ondernemers die worden getroffen door de stikstof- en de PFAS-maatregelen. De politie heeft een 29-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden... die gisteravond mogelijk acht stadsbussen heeft beschoten. In haar auto zijn luchtdrukwapens en munitie gevonden. Niemand raakte gewond bij het schietincident... wel sneuvelden de ramen van alle stadsbussen. Ook verschillende bushokjes werden vernield. De directeur van het busbedrijf noemt het een wonder... dat er geen gewonden zijn gevallen. Waarom de vrouw de bussen beschoten zou hebben, is niet bekend navigatie-apps gaan verschillend om met de snelheidswijziging naar 100 km per uur. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Rijkswaterstaat begint morgenavond al met het aanpassen van de borden. En dat betekent dat je op sommige stukken nog maar 100 mag... nog voordat de snelheidswijziging ingaat op maandag. Maar niet alle apps passen dat aan, blijkt uit de rondgang. Zo komt TomTom pas maandag met een update... en Flitsmeister komt morgen nacht al met een update. Bij de politie in Overijssel zijn de afgelopen dagen... meer dan 100 wapens ingeleverd voor vuurwapens. Sinds begin deze week kunnen mensen wapens anoniem afgeven... zonder risico op strafvervolging. Aanleiding zijn schietpartijen onder meer Zwolle en Deventer. Het inleveren van wapens kan nog tot en met vrijdag. En De politie spreekt nu al van een succesvolle actie. Het weer vanavond en vannacht gaat het stevig waaien... met vooral aan de kust flinke windstoten. Het gaat ook overal regenen en het koelt af tot een graad of zes. Morgen trekt die regen in de ochtend weg. Overdag is het wisselend bewolkt met in de middag weer kans op buien. Het blijft hard waaien en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zeven morgen zit je het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje, je ontgeeft die zegt Maar mama zegt dat er man en oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst de tilt met brede weer, haar je op, hem Maar potlood roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. ...naar Zandvoort aan de zee. En u heeft het allemaal gehoord. Tante Leen die beschrijft dat zo mooi. En zo gaat het en zo gaat het nog steeds. En zo zal het in de toekomst gaan. Mijn naam is Pieter Jouwstra en u luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. Elke week zijn we hier van 12 tot 1 uur. En we verwelkomen de luisteraars in Zandvoort in de regio... ...maar ook over de hele wereld. Want wij weten gezien de reacties dat... Overal in de wereld wordt geluisterd naar dit programma. Fijn dat u er allemaal aan uw toestel gekluisterd zit. De techniek wordt vandaag verzorgd door Jan Kol. De muziek hebben we gekregen via Cor Draaier en Jan Kol. En omdat we een hele bijzondere gast vanmiddag hebben... Uh, Ed Fransen is in Jaap Koper aangeschoven als mede-interviewer, presentator van dit programma. Dus we gaan met z'n tweeën gaan we Ed ondervragen over de geschiedenis van zijn familie. En met name Paviljoen Zuid. Welkom Ed Franse. Goedemiddag Pieter. Uh, Ed, het is 60 jaar geleden dat Paviljoen Zuid werd gebouwd. 1951, 1952. Ja, klopt. Maar laten we één stopje daarvoor gaan. Jouw vader... ...was al lang daarvoor op het strand en zelfs daarvoor makelaar. Dat klopt. Kan, kan je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik wel vertellen. Uh, mijn grootouders hebben op de brede -Rode straat gekocht... ...de blokkendozen zoals de bijnaam was. Dat waren de huizen van 74 tot 90. En in de Oostparkstraat ook dezelfde huizen. Uh, mijn opa kwam erachter dat hij voor het exploiteren van dat bedrijf... ...dat was een makelaarspapieren voor nodig... En toen is mijn vader hals over de kop in één wintertijd zijn makelaarspapieren gaan halen. Dat kon in die tijd nog. En hij was op 18-jarige leeftijd de jongste makelaar die er ooit in Nederland is bedigd. Ja. ja, en dan zeg je dat zo eventjes. Maar welke jaartallen praten we dan over? En dan praat je, nou, mijn vader is geboren in 1917, dus dan praat je over 1935. 1935? Ja. En toen heeft hij dus vijf jaar dus gewerkt in de bedrijven, het bedrijf van opa en Oma. En toen kwam dus de oorlog, toen moesten ze weg. Waar naartoe? En mijn vader ging met mijn moeder naar Haarlem en mijn opa en oma naar Meulunteren. Oké. Okay. Jouw vader was een heel sportief type. Klopt. Daar kan hij, je iets over zeggen. Nou, hij was uh, een fanatiek bokser, een voetballer, een waterpolower, wedstrijdzwemmer. Uh, vijfkamp, onder andere. Je vraagt je af waar je de tijd allemaal vandaan haalde, maar dat kon niet in die tijd, want je had geen televisie. Ja, maar je vertelt het nu over je vader, dat hij dus heel sportief... heeft dat uh, ook zijn, ja, zijn waarde gehad met het ondernemerszien wat, uh, wat hij heeft? Dus uh, voor, een, voor de latere periode, zeg maar. Nou, uh, hij was uh, behoorlijk populair door zijn... Uh, een Tarzan figuur, zoals ze hem noemden. Heb jij dat van hem? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet. <lacht> absoluut niet. Maar mijn vader was dus toen hij dus in 1946 met de strandlind begon, uh, was hij dus vooral uh, heel erg druk bezig met het werk op het strand. Stoelen uitzetten en al dat soort dingen. En veel tussen de mensen zijn. En nog niet zo uh, lang geleden kreeg ik van mijn zuster een foto van mijn vader boven op de loopplank voor de tent. En de tent was dus ook genoemd het Franse En toen ik dat bekeek, toen zei ik tegen mijn zuster, ja, ik kan me voorstellen ik dat de dames daarop vielen. Dat de dames daarop vielen. Ja. Vertel even de strandtent. Waar stond die strandtent? Van je de dame? strandtent stond uh, tussen uh, Leen Duivie en Leen uh, en Tony ten Broeke en die is later overgenomen door Omer Jan Brandt in 1951 strandtent 3 en, en, nu, ja, en nu staat daar een strandpaviljoen zout Oké. Okay. Uh, dus uh, eigenlijk ben jij op het strand verwekt Ed. nou dat zou ik niet durven zeggen maar ik, uh, ik ben wel op 24 april 1946 geboren dus dat was het eerste jaar dat mijn vader op het strand stond met de dat tent dat bedoel ik ja. <laughs> heb, je, heb je daar nog iets van meegekregen de Nou, niet? van de strandtent weet ik eigenlijk nog maar één ding dat ik een keer in een kuil ben gegooid, die wij hadden gegraven met de kinderen, want wij moesten dan op het strand, gingen we dan de papiertjes en de rommeltjes en de lucifertjes opruimen. Die werden dus morgens in de kouder. En een uh, bevriende strandpachterszoon die uh, had een beetje, was een beetje fysiek met meerdere en die duurde mij toen zo in dat vuurtje bij wijs van een spelletje. Dat weet ik me te herinneren en ik weet me te herinneren dat wij aan de noordkant van de tent hadden we al zijterrassen. Dat was, mijn vader was daar de eerste mee na de oorlog die met zijterrassen begon. Want stand in de oorlog hadden alleen maar voorterrasjes. En daar was een waterraampje. Dat was, aan de binnenkant stond daar, stonden daar de mensen de kopjes te wassen. En er was daar een glaasje en de, konden de kinderen konden er water halen. En wij hadden... Erik het hert, hij leeft helaas niet meer. Dat was, nu zou je hem een ADHD'er noemen, maar dan een hele zware. En die was zo heel jong en die werkte dan altijd bij mijn vader op zand En dan kon hij zijn energie kwijt en die moest veel stoelen sjouwen en zand scheppen. En uh, Erik die was nog wel eens uh, een beetje uh, lastig. En dan kwam bij dat waterraampje en mijn opa was een hele grote driftkikker. En ik snap me zo nog voor de ogen dat mijn opa dat raampje opendoet en dat hij hem echt van het terras af scholt. Om het zo maar te zeggen. Dat zijn dingen die echt nog helemaal zo op mijn netvlies staan. Maar voor de rest weet ik van het slant leven niks meer. Ja, maar kun je daar zeggen van uh, zeg maar dat je vader daar misschien want uh, je opa die had dat dat strandpaviljoen, zeg maar. Als ik je goed nee, grijp, mijn vader. Je vader al. Oh, dat dus, uh, was van mijn vader. Nee, maar opa had niks, niks met de tent te maken ja, en niks er, met het paviljoen. Ik, uh, maar goed, dan uh, is dat zeg maar, de eerste schreden die hij als ondernemer... en de opmaat naar het uh, ja. la, het ja. paviljoen Zuid. Nou ja, goed. Het was dus zo dat toen mijn vader op het strand zat... toen uh, kwam een van zijn vrienden, een marconist bij de KLM. Die had dat stuk grond... Uh, verworven door uit middel van een erfenis. En die uh, kwam bij mijn vader van, uh, wil jij dit kopen? En mijn vader was eigenlijk uh, helemaal gek We met dat strand. nu over het zijn van Uwenzuid. Ja, ja, ja, ja. ja. En mijn vader was eigenlijk helemaal gek met dat strand. En uiteindelijk uh, heeft hij toch dat stuk daarboven uh, gekocht. En is hij dus, uh, heeft hij dus meneer Loogman, de architect, de vader van G. Loogman... Ja. Uh, heeft die opdracht gegeven om een tekening te maken van een stenen paviljoen. En dat is toen gebouwd door de firma van Sluisdam. Ja, uh, die uh, Marconist, was dat een zandwoorder toevallig? Volgens mij heet die Loos, maar dat weet ik verder niet. Daar ben ik nooit uh, achter, uh, achteraan gegaan. Ed, we praten dan over 1950, 1951. E uh, 1951 51. Ja. 51 zijn we opengegaan. Uh, mijn ouders lieten een huis bouwen op de Zuid Boulevard. Klopt. Boulevard Paulus Loos. Ik kan me nog als klein jongetje herinneren dat het een zandweg was. Ja, klopt ook. Het was helemaal niet bestraald. Nee, was ook niks. Wij, uh, bij de opening van het paviljoen lagen er alleen wat uh, ijzeren platen. En voor de rest was alles zand. Voordat we verder gaan, Jaap, we gaan even naar de muziek. Ik heb soms van die akelige dagen: dat alles met te groot wordt en te veel.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 dan ook echt voor me. Zo'n zo vader die dan op een zondagmiddag daar met zijn handjes op zijn rug aan het wandelen is. Paul van Vliet had het erover in deze uh, dit mooie liedje. Heerlijke muziek, hè? Eigenlijk wel, ja. Goed, luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zondvoort en we praten vandaag met Ed Fransen. U hoort twee presentators, Jaap Koper, mijn naam is Pieter Jouwstra, want Ed is zo belangrijk voor ons. Dat <laughs> we hebben gemeend om dat met z'n tweeën te moeten doen. Ed, we zijn net geweest bij de start van de uh, Paviljoen Zuid. We hebben even de geschiedenis van je vader ja. belicht met de strontent daarvoor. Uh, 1950 praten we over ja. dat besloten wordt Paviljoen Zuid te bouwen. Dat zeg je zo makkelijk. Maar ik weet dat die hele Zuidboulevard, de boulevard Paulusloot, vol stond met bunkers. En ook bij Paviljoen Zuid stond ja, er een grote bunker. Klopt. Dat, dat is... moest eerst geploft worden. Klopt. Er, er, er, er staan er nog drie achter het paviljoen. Want bij uh, het ontploffen van de bunkers achter de zaak... door ze niet verder te gaan... want de betonstukken van de allerlaatste bunker die ze lieten knallen... die kwamen op de daken van het paviljoen en van de drie huizen. Eh, daar kwamen er de kleine stukken van op terecht... en toen hebben ze gezegd, daar gaan we mee stoppen. En eh, toen hebben ze ze gewoon volgegooid met prikkeldraad. Maar je weet, wij gingen als kinderen allemaal eh, de bunkers leegplunderen... En heel veel jaren later hebben ze dus die bunkers uiteindelijk helemaal volgestort met zand. Maar in 1950 zijn ze begonnen met de bouw van het paviljoen. In 1951, nog in het, uh, voor de opening van de zaak, hebben we de beruchte redding gehad van uh, Gottfried Baumans ja. uit zee. Ja. Vertel er vertel, even over. Nou, dat, uh, mijn vader was daar aan het werk samen met Frans uh, de aannemer, want mijn vader deed zelf aan namelijk al het opperwerk. Mijn vader heeft ook zelf de funderingen helemaal uitgegraven. En uh, toen was er de belangrijke uh, ballonvaart van Mimi Boesman en uh, Godfried Bomans. En ik meen dat ze gepland hadden om bij de watertoren te landen. En op een of andere manier is die ballon in zee gekomen. En toen is mijn vader samen met uh, Van Sluisdam, Jantje Van Sluisdamse vader. Uh, is hij de zee in gegaan met een badding van de bouw. En ze kwamen, hij kwam als eerste mijn, uh, mevrouw Boezoes nacht tegen... en die zei van, ga door, want Boumans verzuip... want zij had er kleding uit gedaan die, die zo zwaar is. En hij had dat aangehouden. En toen heeft hij hem op die badding gegaan. Toen heeft hij hem naar de kust gebracht... en in de branding hebben de mensen van de reddingsbrigade... En de mensen van het strandpavillon Krijnoord hebben hem overgenomen. En daar heeft Bomans een paar. Uh, hebben ze hem dus gereanimeerd. En uh, er is altijd wel eens, uh, zijn altijd wel eens dingen geweest. dat ze zeiden: ja, hij is gered door die, hij is gered door die. Nou, jongsleden. Jaar, afgelopen jaar. Hebben, heeft mijn. Uh, ik meen dat mijn moeder. een boekje heeft toegestuurd naar de Klink. En daarin, dat hebben ze ook afgedrukt en daarin staat geschreven door Gottfried Boomans uh, aan de heer Ed Fransen, die mij uit zee heeft gered op die in datum. Uh, mijn hartelijke dank. En uh, zo was uh, de misvatting dus rechtgezet. En Zuid ging uh, niet kort daarna open. Ik geloof dat ergens in, achter in juni zijn opengegaan. En het leuke is als je dan... Ik ben, ik ben dus nogal een vaderskind, was ik altijd al. En als je dan op de openingsfoto's van de receptie ziet. dan zie je er één kind rondlopen. En dat ben ik, voor de rest niemand. Maar je had... En allemaal ouderen. Ja, maar je had meer broers. Ja, ik heb nog. Uh, ik had. Uh, ja, we waren met z'n zes en Jules uh, is er dus niet meer. Nee. Nee. Um, nou heb ik. Uh, we hadden het net over je vader. En over het uh, moment dat hij zijn makelaarspapieren uh, had ja, gehaald uh, in 1935. Uh, maar nu is mijn vraag ook van. Pavillon Zuid doen. Hoe zat dat dan met dat makelaarschap? Nou, dat, dat, deed hij dat er nog bij? Of? nou Deed hij erbij voor vrienden en bekenden. Hmm. En er is nog wel een hele leuke van ik Ik heb ik het er zelf heel erg om moeten lachen. En dat is uh, inmiddels al veertig jaar geleden. Een achterneef van me die wilde in Haarlem een huisje kopen. En er moest een taxatierapport komen. En toen heeft mijn vader... In die tijd een taxatierapport met de hand geschreven. En, dat werd dus, en daar kreeg je dus echt vragen van of, of hij wel echt wakelaar was. En toen heeft hij dus verwezen dat hij bedig was op de rechtbank. En dat ze daar dan maar naar moesten kijken. Ja, ja. Maar ze konden zich niet voorstellen dat er iemand een handgeschreven taxatierapport in Leuk. Uh, we, gaan, we gaan nu even uh, weer naar Paviljoen Zuid, Ed. Uh, je vader, uh, je vertelde net het verhaal met de ballonvaart. Maar hij heeft op het strand, even afgezien van het uh, muziekpaviljoen, meer uh, te doen gehad. Uh, ik kijk even naar een loersbeeld. Ja, ja nou, dat was in de tijd van Paviljoen al alweer. Ja. Uh, hij, heeft dat, uh, hij heeft dat zo zogenaamd gevonden. Op het strand, met het verhaaltje dat die s'morgens om half zeven de hond uit het paviljoen gaan halen. Nou, van zo lang zoals dan even niet. Want wij lieten nooit een hond in de zaak slapen. En uh toen heeft hij dat eens dus gevonden. En daar kwam het hele verhaal van Edo. Want dat was uiteindelijk onze overbuurman. Dat was natuurlijk onze overbuurman. Maar dat was ook al uit de jonge jeugd van mijn vader. Was hij uh, bevriend. Want Edo was weer een neefje van meneer Vulsma. Die bij ons op het strand ook weer poffertjes bakte. En later in Komen ofte... we zo meteen op. Eerst even de loeres. Dus die, loer, nou die loeres. Daar heb, heb ik vreselijk veel leuke dingen meegemaakt. Want uh, het uh, duistere gastgezelschap. Die hebben toen ooit nog eens ge en toen waren het ze allemaal nog uh, jong. Uh, uh, die mensen van eh. Uh, ja, nee. Uh, Nederlof. Ja, nou goed, de namen, die schieten me even niet, niet, niet uh, naar binnen. En die hadden dus gepland om het Loeresbeeld te pikken. En die waren dus in de serie bezig achter de terrasschotten van Fransen. En wat ze niet weten, dat ja, wij, wij woonden in het huis daarnaast. En als wij naar de televisie zaten te kijken, dan keken we zo naar het paviljoen door het zijraam. En wij zagen daar dus was. En toen had ik in de gaten, want ik was nog vrij jong, dat, dat hun het waren. En toen heb ik dus, uh, hebben we zaklampen gehaald. En toen zijn we er zogenaamd achter ze aangegaan. Nou ja, alle, allemaal gekke dingen. Maar eventjes de lures die is gevonden. Ja. En jouw vader was een dag later al voor op de televisie... Ja. om te verklaren dat het uit het Paaseiland kwam. Ja, nee, er werd hem gezegd dat hij kwam van het Paaseiland. Ja. Er kwam zogenaamd nog een professor opdagen... dat als het echt was, nou dan bent u een rijk man... want hij had hem niet, of, was niet op het strand gevonden. Hij lag nog in zee, dus hij mocht het dan zelf... al die verhalen... die erom. Nou, ik heb er alleen maar. Ik heb er vreselijk aan getwijfeld. Maar op school zei dus iedereen wel van, nou, als dat echt is, dan wordt je vader rijk hoor, dan wordt hij rijk. Ja, was het toen ook even nieuws? Uh, toen dat beeld gevonden werd en ook het uh, paviljoen Zuid, dat het daar ook een beetje prominent zeg maar. Uh, nou, het werd gevonden bij Pietervoor. Ach. Waar Pieter woonde. Want bij de daar de was. Wat bij weet de redders... Over die loers? Ja, nee, want daar, daar bij de daar konden ze met die vrachtwagen uh, op, op het strand komen. En die vrachtwagen heeft nog vastgezeten, uh, heb ik later gehoord van Edo. Dat ze er nog een ander bij hebben moeten halen om die weer van het strand te halen. In de nacht. Dus, maar dat Paaseilandbeeld, dat uh, het werd later onthuld uh, door Mis Bouwman. En dan precies, je weet hoe Edo is, uh, een dag voordat het Paarseilandbeeld moest worden onthuld, zei hij, ja, maar jullie moeten hier in de zaak wel even een expositie maken, hè? Ik zei, waarmee alstublieft alsjeblieft? Dus er zijn overal foto's opgedoken en dat maar ram aan alle wanden geplakt. Ach, allemaal hele leuke dingen. Leuk, hè? Ja. <laughs> We komen weer terug op het paviljoen, ja. uh, Het paviljoen is geopend. En uh, ja, wij woonden ietsje terug op de boulevard Paulusloot. En wij zagen, elke zondag zagen wij groepen mensen langslopen naar het paviljoen ja. voor de koffie, ja. limonade en thee en de honderden mussen die vervolgens de koekjes van de tafels ja. afhaalden. Ja, klopt. Vertel eens over die beginperiode, nou, want jij die... moest meewerken. Nou, ik moest niet meewerken, maar het is een heel nuchter gegeven. Uh, ik was heel jong, een jaar of tien al, dat ik in de keuken gewoon uh, stond af te wassen en kopjes af te moeten we niet vergeten. Er waren geen uh, afwasmachines, dus stonden we ons uh, op zondag wel drie, vier dames in de keuken te werken, alleen maar om uh, af te wassen en om plakjes cake te snijden en, en uh, een broodje te smeren en dat soort dingen. En daar uit die tijd heb ik ook heel veel ooms en tantes. Want alle dames die in de keuken waren, die waren tante. En alle heren die in de bediening waren, waren oom. Maar jij de enige of moesten je broers en je zus ook mee helpen? Wij moesten nooit, maar ik deed gewoon uit mezelf, omdat ik dat graag deed. Mm -hmm. Over het leven van, uh, dus het echte leven, het werkzame leven van Pavillon Zuid... daar gaan we het denk ik zo even over hebben. Want ik denk dat het nu weer tijd is even voor een stukje muziek.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 Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Johnny Lyon, ik zou het bijna zo voor kunnen stellen dat je inderdaad dan op een terrasje zit met een, uh, een Ranja en een rietje. Maar... Ja, en Ranja is goed voor jou, Jaap. Is het zo? Ja. Uh, Luisteraars, dit is het programma uh, ZFM uit Zondvoort en uh, het is weer een genoegen. Om hier te zitten. Jaap Koper die uh, interviewt mede met mij dit uh, programma. Jan Kool staat voor de techniek. En we hebben voor ons zitten Ed Fransen. En we praten over zijn vader en uh, natuurlijk paviljoen Zuid. Ed we zijn uh, net uh, gekomen tot het moment dat het paviljoen open is. We hebben even wat anekdotes aangehaald over uh, Godfrey Boomans uh, die uh, uit het water is gehaald. roerers die uit het water is gehaald. We komen weer terug bij het paviljoen. Je had een heleboel ooms en tantes, ja, vertelde je net. Oom, nou ja. Noem eens wat namen van mensen die daar gewerkt hebben. Nou, het allereerste jaar waren dat uh, Ome Piet Storm en Smit en Ome Toon Storm uh, Ome Piet Storm en Smit, dat waren samen de zingende kelners van de Raakse uit Haarlem. Die zongen ook een paar uit? Die zongen, uh, nou, dat, uh, dat was er niet bij. Oh. Die zongen al een heleboel uh, de volgende generatie de volgende kelders die er kwamen, dat was in 1952 was dat om Wim Kok en oom Corry Bol en oom Piet nou wil me even niet meer Vos Vos ja Piet Vos inderdaad en dan in, later kwam oom Theo van Veen met zijn vrouw Tante Gerry. Tante Gerry werkte dan in de keuken en oma Theo in de bediening. Die zat toch later in het gemeenschapshuis? Die is later naar het gemeenschapshuis gegaan. Ja, ja. En uh, die zijn weer opgevolgd door uh, oma Wim van der Molen en zijn vrouw Tante Kobie. Want die gingen weg bij Bad Zuid en die zei mijn vader nou kom dan maar hier werken. En, uh, die ging ook daarna naar het uh, gemeenschapshuis? Die, ja, die ging ook naar het gemeenschapshuis. En, uh, Daarna is gekomen dus uh, Ome Jan Zwemmer, uh, Piet Krijger, Wim Schoo. Uh, Wim Scho en uh, hij van uh, Maarten Verzolingen. En toen uh, ik 18 of 19 was, uh, werd mijn vader ziek. En toen ben ik dus, uh, kreeg ik dus eigenlijk min of meer de leiding van de zaak in handen. En het jaar daarop ben ik begonnen met hoofdzakelijk nog met studenten te werken. Dat heeft meneer Prene, Theo Preenen, mij bijgebracht. Hij zegt, Ed, hij zegt uh, je moet eens met studenten gaan proberen te werken. En, uh, die zijn goedkoper? Nee, dat ja. is... Uh, kijk, als je vast personeel hebt... en het is slecht weer... dan staat er drie man staat er, uh, met, uh, uh, met zijn neus te spelen. En als het mooi weer is, dan moeten ze een verplichte vrije dag. Dat was toen in die tijd. En als je studenten hebt, die komen werken wanneer het mooi weer is... En als het lelijk weer is, bleef ze thuis. Ja. En ik heb, ben, moet er ook bij zeggen dat ik dus erg uh, loyaal altijd ben geweest naar alle mensen toe. Eh, mensen van de operettevrediging. Marte Koper heeft bij me gewerkt. De zoon heeft bij me gewerkt. Nou zeg ik mij, want... Ons. Ons is dat natuurlijk. En uh, mijn vader was wel altijd in de buurt. Want, maar hij mocht gewoon niet meer werken. Wat, ja, is het een erg persoonlijke vraag, zeg ik, van wat had een man? Een nou, man? je zou nu zeggen van uh, burn-out. Uh, in die tijd, uh, ik zal het heel eerlijk zeggen, ik ben meegeweest geweest toen met mijn vader en moeder naar de internist, mm -hmm. s'avonds, en uh, die zei van, jij werkt van je leven niet meer. En toen ging mijn vader toch aan de gang, en toen zei dokter Robbers op een gegeven moment, Ed, als je zo doorgaat, haal ik je tussen zes planken achter de kist vandaan. De kist dat noemen wij dus het buffet. Ja. En toen is mijn vader ook gestopt. En een andere plaatselijke slager hier in het dorp... die precies hetzelfde had, die is er toen niet mee gestopt. En die was toen ook binnen drie maanden weg. ja Wat is er? Dan ligt er wel een uh, taak voor je, Ed, om zo'n moment uh, erin te springen. Nou, nee. heel gek. Het was eind augustus. Het was hartstikke mooi weer. En mijn vader en moeder zeiden dus van... Uh, nou, dan gaan we de zaak maar verkopen. En toen heb ik gewoon tegen mijn vader gezegd van nou moet je goed horen. Uh, wat let je als, uh, als ik open blijf tot eind oktober en we zien wel hoe het komt. En wonderboven worden, dan kregen we een schitterend najaar. En het draaide als een spoortrein en ik had heel veel steun aan... Théoprene, die mij dus gewoon links en rechts de goede hoek kunnen... En je moet ook natuurlijk niet vergeten dat ik al vanaf mijn vijftiende jaar de administratie deed van het paviljoen. Het inschrijven in de boeken. Kijk, de accountant deed natuurlijk het andere werk. En loonlijsten en alles, die administratie had ik al, omdat het kon goed rekenen. Rekenmachine mocht niet, dat moest je allemaal uit het kopje doen. Dus uh, zodoende uh, toen ik in de zaak kwam, wist ik al het een en het ander. Ik had natuurlijk al heel wat jaren achter het buffet gestaan. En ik had al, ook al een paar jaren in de bediening gelopen. En uh, nou ja, het, werd het, het pakte gewoon allemaal goed uit. Dus we zijn de hele aan de weekenden en we zijn gewoon in het voorjaar weer open gegaan. En ik heb uh, de tijd meegehad, want in die tijd kwam natuurlijk uh, het, het, het, het naakstrand op. He, en dat bracht voor ons natuurlijk ook heel veel clanditie mee. Naast? Ja, maar niet bij mij op terras. Oh. Uh, <laughs> de, nee, dat was... Uh, het Naaksland had natuurlijk geen, geen gas, geen water en geen licht. Geen telefoon of niks. Dus uh, als de mensen uit het zonnetje van het Naaksland kwamen... dan was er bij Parfum Fransen wel natuurlijk koud drinken... en warm drinken en ijsjes. En uh, daar heb ik, heb, wij toen, uh, heb ik toen leuk op in kunnen spelen... Want ik heb een ijskar buiten laten zetten, die gelijk weer omstreden was, maar ja, het hele grondgebied rondom Pavillon Zuid was officieel volgens het bestemmingsplan terras. En ja. op je terras mag je net zo ver punten hebben, als je zelf wilt. Omstreden zeg je, dus, dus die ijswagen die, die mocht niet? Of, nou, nee, nee, ze kwamen direct vertellen dat die mocht. En toen liet ik dus de papieren zien van het paviljoen. dat het bestemmingsplan rondom het paviljoen van alle grond was dus terras. Nou, als jij dus op je terras een ijskar neerzet... maar je zorgt maar dat die middels een elektriciteitskabel met het moederbedrijf verbonden is... dan mocht je, je die daar gewoon neerzetten. En datzelfde heb ik toen later gedaan met een frietwagen... die ik achter de haak heb gezet en die alleen maar ging tussen middags 4 uur tot s'avonds 8 uur... om de grote stroom van het Naakstrand op te vangen. En uh, nou ja, dat liep allemaal leuk en dat ging allemaal aardig. En dan is het nog wel leuk om erbij te zeggen... mijn vader kon dan nooit een complimentje geven. Nooit naar mij persoonlijk, is mijn hele leven nog niet gebeurd. Maar via de omweg, dus via Theoprene en anderen... En kwam hij dus, dan zei mijn vader van... Ik heb een frietwagen en neergezet. Die liep, loopt als een spoortrein. Hij zei, ik heb een ijskaf voor de deur. Nou, je wil het niet weten. We kunnen die aangesleept krijgen. Nou, en dat was dan als compliment wat goed bij me binnenkwam. Ja, ja. Wanneer kwam Vulsma opeens in beeld? Oh ja, dat is heel leuk om te vertellen. Um, niet lang na... De opening van de zaak... Even voor de luisteraars. Vulsma, die kennen we allemaal. Ja. De man is overleden, maar hij is bekend geworden... omdat hij met zijn kro altijd door de zee heen liep. Ja. tot op Dat heel hoge leeftijd. Hij liep, liep, liep, hij stond stil. En ja. die genalen moesten echt ja, binnenzwemmen. Uh, binnenzwemmen. Ja, nou, meneer, uh, meneer Vulsma, die was eerstens al in 1946... bij ons op het land. Tot 1950. Toen is hij naar Kiefer gegaan op de Noordboulevard. En van Kiefer is hij bij mijn vader gekomen en toen eh, Pafio Zuid bestond alleen uit de binnenzaal... en dan aan de voorkant de keukens en de toiletten en de entree. En toen zei Vulsma, ik wil weer graag bij jou komen poffertjes bakken. En toen zei mijn vader, helaas, euh, ik heb daar geen ruimte voor. En ik weet van mijn vader dat Vulsma heeft toen gezegd... Van, dan bouw ik mijn eigen keuken wel... En toen zei mijn vader, ja, maar dan moet er moet nog wel ruimte bij. En toen werd de serre erbij getekend. Ook, uh, ook weer gebouwd door uh, Sluisdam. En uh, dat werd gefinancierd doordat meneer Vulsma zoveel jaar in één keer zijn vooruit betaalde. En toen was ze dus de boel aangebouwd. En toen was Vulsma weer tot weer in uh, lengte van jaren heeft hij bij ons dan poffertjes bakken. Totdat hij echt te oud werd. Ja. Hij is heel oud geworden. Vulsma was, uh, is heel oud geworden. Maar ik denk dat hij uh, tot, tot dik in de zeventig heeft staan poffertjes bakken. Ongelooflijk. Ja, ja en uh, te leuker, ja, dat is wel leuk. Uh, ome, Jan, ome Jan Zwemmer. Als Vulsma s'avonds naar huis ging, hij had zijn hond Blekkie. En die liep helemaal schuin. Met zijn poten tegen de hij trok de baas met zijn fiets helemaal voort. Nou, als Vulsma naar Amsterdam ga, ging, naar het Waterlooplein... om spullen te kopen voor... Uh, schoteltjes en vorkjes en alles, dan trok die hond hem helemaal naar Amsterdam. Ja, ja, en ja, ja. Maar, en maar Vulsma was ja. dus echt wel een beetje gek op geld en dan was de tent al dicht en dan stonden er plotseling nog twaalf man voor de deur en we willen graag poffertjes eten. En dan zei hij, oom Jan, zullen we bellen? En dan belden we, van meneer Vulsma, er staan hier twaalf mensen voor poffertjes. En dan antwoordde hij, van kom eraan, mijn brommer ligt achter de kachel. En uh, dan kwam hij dus. Ja, en dan kwam hij nog even een poffertje bakken. Is, uh, dat, dat, dat verhaal met die poffertjes... Dat, uh, en poffertjesruimte uh, waar we poffertjes gehaald worden... was dat oh, ja. eigenlijk ook een beetje een begrip in, uh, in die dagen in ja, Zandvoort? Maar, of, uh... nou ja, Vulsma was niet alleen een begrip in Zandvoort. Vulsma had voor de oorlog... hadden ze al in, als ik het goed heb de wezen... staat in Amsterdam, het poffertjespaviljoen. En deze man was voor de oorlog... al rondom gevuld in de oorlog betrapte mijn vader ome Theo, want hij, hij heette Theo Vilsma, uh, op de Grote Markt. En daar stond hij met twee tassen vol met goud, geld... want dat moest hij van de Duitsers komen brengen bij Johan Enschede. En toen heeft mijn vader gezegd van... Uh, Gouw huis en dat geld begraaf je. En hij heeft, daar in, uh, hij heeft daar heel veel profijt van gehad, want hij heeft daar... Uh, de ziekte van zijn dochter in de oorlog heeft hij daarmee kunnen bekostigen. Ja, zo ging dat dus eigenlijk. Ja, goed. ja, ja. ja. Uh, uh, hij heeft dus, uh, dus wel, begrijp ik uit het hele verhaal, onderdelen uitgemaakt van Paviljoen Zuid. Dus met zijn, uh, met zijn manier van poffertjes bakken. Ja, ja, ja. ja, ja. Je, uh, je, ze ging op, je ging poffertjes eten bij Paviljoen Zuid. Paviljoen Zuid, maar er stond een groot bord op de belaag. Vuls maar als poffertjes en Hollands, Oud-Hollandse wafelen. Leuk, hè? Dan gaan we gaan weer even naar de muziek. Ja, nee, ik denk dat... was dit Doe maar met alles gaat voorbij... over uh, ja, zaken die voorbij gaan. Want ook Pafium Zuid... als ik nu uh, daar zeg maar loop... of met de fiets voorbij kom... dan is daar ineens een heel groot complex uh, verschenen. Maar toen... Ik, was het, Ja, wat, wat ja ik, ik wou het toch nog even weten, Jaap... want we zijn nog niet bij de afsluiting... van het einde van Pafium Zuid. Nee, nog niet. niet. Ik, ik wilde graag weten... Er kwamen er ook bijzondere gasten eh, bij jullie langs? Er kwamen... Maar er waren uh, feesten en ja, partijen ja, ja, en... Nou, het was gewoon uh, bij ons... en daar was, daar was mijn vader ook wel heel erg trots op... en ik ook... Uh, kwamen ze van alle klassen uit de bevolking... en dat verhield zich allemaal heel goed met elkaar. Uh, of je nou had over prinses uh, Beatrix... die de met Klaus in hun verlovingspoort... zijn geweest een keer... Uh, de moeder van prins Bernard, rmk met een vriendin daar regelmatig kwam. Uh, de familie Brenninkmeijer, de familie Smijers... familie van de Karg, de Zakenlieden... maar ook Albert van Dalsem en Guus Hermers... en Van der Linden en Adele Bloem... en en de hele kast van uh, de eerste My Fair Lady en Nou, noem maar op. Uh, alle mannelijke en vrouwelijke ballerina's... Die, uh, die ontdekt hadden dat er in Zandvoort... dus een, een strandje was waar... Uh, Waar dus uh, de mannen en de vrouwen die uh, elkaar uh, erg graag mochten, die hadden daar zo'n separate stand. Dus zo kwam alles uh, bij ons over de vloer. Was het niet dan ook een beetje een soort glamourachtig verhaal wat daar een beetje nee, omheen... Uh, nee, toch het was, niet? Of was het was, er meer basic van jongens, ik ja, wil lekker gewoon doen... En... Duur, doe maar gewoon, doe je gek genoeg, helemaal niemand... te kijken. Uh, hoe, hoe moet je zeggen, kijk, dat zeg ik altijd, als je... Als je omhulsel afvalt, hè, uh -huh. de mensen zitten daar in hun sportbroek... of in hun korte broek en een, een shirtje, dan, uh, dan valt je status ook helemaal weg. Ja, Dus eigenlijk zijn het dan maar net zoals wij, gewone stervelingen. Het zijn gewone mensen. Ja. Um, over het verhaal wat jij vertelt over Albert van Dalsem en Guus Hermes. Um, want ik weet dat je, dus een, uh, zeg maar, een bevlogen mens bent bij de toneelvereniging. Ja, ja, ja. Maar hoe, uh, hoe hebben die mensen daar ook een rol in gespeeld? Uh, ja, daarin? Al, allebei. Uh, Albert van Dalsem, alleen in een gesprek die ik met hem heb gehad <kuggen> als kind. Ik was een jaar, misschien een jaar of 13, 14 dat ik acteur wilde worden. En die heeft toen uh, alleen gezegd hoe hij. Dus hoe je, je rollen moest leren. En uh, Guus Hermes en Van der Linden. die hadden allebei trouwens een flatje op de schelp in die ja. tijd. En uh, die hebben me dus de weg gewezen hoe ik uh, naar de toneelschool kon in Amsterdam. En dat stond allemaal op punt om te gebeuren. om uh, ingeschreven te worden op toelatingsexamen. En toen was het 18 jaar oud. En je vader werd ziek. En toen ben ik gewoon uh, met heel veel liefde de zaak ingegaan. Uh, maar wel altijd alle contacten gehouden met al die mensen op de ras natuurlijk. Hè? Al, die, al, die, al die artiesten allemaal even een praatje maken en allemaal hallo, hoe is het? Ed, uh, je gaat de zaak in en je leidt dat jaren en je doet het goed. Maar ja. op een gegeven moment dan, uh, gaat het over. Ja. Wat dat is er is... gebeurd? Nou, dat, uh, laat ik het zo zeggen. Um, ik moest de zaak uit omdat twee andere broers erin moesten. En de gelouterde uitspraak van een van mijn familieleden... en ik vertel niet wie dat is... van, jij bent een Franse, jij redt je reet wel. En die andere twee moesten erin. En binnen negen maanden was de boel uh, naar de knoppen. En toen moest pa het allemaal weer terugnemen. En toen is pa weer officieel uh, eigen, de eigenaar van het bedrijf geworden. Nee, want het pand was natuurlijk altijd van hem. Daar moesten, ik betaalde daar ook uur voor in, de, in de, en uh, mijn broers hebben er ook keur voor moeten betalen. En toen is de zaak dus uh, naar de knoppen gegaan. En pa is dus zelf weer begonnen en toen zijn ze heel langzaam gaan groeien... ...na dat een projectontwikkelaar daar uh, geld voor wilde geven. Over jouw broers, je hoeft niet te vertellen wie, maar ik heb begrepen... ...dat jouw broers daar uh, het hele imago van de zaak om wilde gooien ...en ja, daar een ja, nou ja, vijf restaurant van wilde ja. maken uh, nou, kijk, waar niemand behoefte aan had. Nee. Kijk, het is heel simpel. Ik had de mening van als je een goed draaiende koek en sopie hebt met koffie en gebak en een uitsmijtertje en een eenvoudige hap en dat, dat verkoop je aan de massa en daar verdien je goudgeld mee, dat is ook gewoon daar gebeurd op een gouden punt, dan moet je niet om gaan bouwen tot een exclusief restaurant, want de mensen gaan toch echt niet in de, op de boulevard met mooi weer in de file staan om een biefstukje aan het eind van de boulevard te halen. Is het zo dat het uh, zeg maar de wet van uh, de kleine getallen, hoe noem je dat, uh, van uh, ja. je zegt de massa, dus ja, uh, eigenlijk zoveel mogelijk mensen... Uh, Dirk, nee, kijk, van Broek, ik, Dirk, ik... Dirk van den Broek zegt altijd duizend dubbeltjes is meer dan honderd kwartjes. Ja, het is heel simpel als je, je kan beter duizend koppen koffie verkopen dan honderd tornado's. Maar ja. ze drinken je rijk is ze eten ja, ja. Arm. Nou, Dat is een hele wijze strandpafioenredenering, uh, ja, maar dat is wel zo. Dat is ook gewoon zo. En die, ik heb altijd die, die stelregel gevonden. Uh, gewoon koffie, appelgebakken gebakken, cakespeciaaltje en het eenvoudige werk. En later ook dus gewoon patatjes en frikadelletjes en kroketjes. Uh, je, moet dat, je moet het volk dat voeren waar ze behoefte aan hebben. Ja. En de mensen komen graag als het zonnetje En ze komen dan graag, ja. En er, zijn, er zijn ook heel wat feesten geweest. En ja, heel... ik, ik heb daar ook mijn, mijn, mijn, mijn feestje gegeven. Ja, ik zie je nog rondlopen op de kameel. Ja, precies. <laughs> dat kon, met, dat, dat kon met dus. Met kameel en al zaak ja, ja. Dat kon dus bij ons. Ja. We hadden een grote. De zaak was rond een grote koepel. En uh, ja, ik was ook voor alles in natuurlijk: gekkigheid, artiesten om je heen. Uh, zingen. Ik liep zelf de hele dag op terras te zingen. Ik, een, een buurman. Die zijn nog niet zo lang geleden, een jaar of drie, vier geleden, en ik ben er toch al een paar jaartjes weg, mm -hmm. zei hij: Ed, ik mis nog steeds elke morgen het zingen van jou en je vader. Wij stonden altijd allerlei operetten en opera-aria's te zingen. Soms in onze eigen taal. Ja. Maar we waren wel. De vlaggen gingen omhoog en dan zonden we te zingen. En je had er acht op de hijsen. Dus je stond een tijdje te zingen. En als ze naar beneden neder ging ook weer. Zo simpel, eigenlijk kan ja, en met ondernemerschap die, ja, zijn eigenlijk. Ja, ja, en met feesten ook, uh, moet je goed horen. Uh, het, het moet kunnen. Kom maar binnen. Uh -huh. En we lagen natuurlijk op een punt waar je geen overlast kan maken voor je buren. Of je moet het wel heel erg gek maken. Dus je had, je, je had een bepaalde vrijheid. En het was een mooi punt, ook ja. voor de fietsers naar Noordwijk. Ja, Even allemaal, stoppen daar. Ja, allemaal. Ja. Kun je eigenlijk ook zeggen dat dit misschien de eerste echte uh, permanente strandpaviljoen was die Zandvoort heeft uh, gehad? Absoluut. Was het absoluut. Kijk wat er buiten 400 zitplaatsen. Dus wat wil je? Ja. Dat, is, uh, dat is tegenwoordig tekenen ze ervoor voor zoiets. Mm. Uh, dan praten we over uh, 1994. Ja. Want dan komt het besluit dat er een, uh, eindelijk uh, zoveel uh, procedures... Een groot project gaat uh, komen ja. daar. Ja. Er zullen wel traatjes gelaten zijn. Niet door mij. Want uh, toen ik uh, op 38-jarige leeftijd de zaak uit moest. toen ben ik dus in de Kamerfreur gegaan op de Zeestraat. En uh, in het begin ben ik heel, heel erg ziek geweest. Uh, geestelijk uh, ook behoorlijk van de kaart geweest. En uh, een jaar of tien geleden drongen tot me door... van Ed, je moet eigenlijk blij zijn dat je daar weg bent. Want 100 tot 110 uur in de week werken... dat kan je alleen maar een korte periode in je leven. En dat heb ik dus een jaar of tien, twaalf gedaan. Je bent toch afhankelijk van mooi weer. Je bent afhankelijk van mooi weer, maar je, uh, kijk, we waren wel ouderwets. Mijn vader gaf me de sleutels toen ik 18 was. dus zegt hij, je doet die zaak open en je doet die zaak s'avonds dicht. En in die tussentijd ben je in je zaak. Maar toen gingen we nog open, s'morgens om negen uur. En je ging s'avonds om een uur of negen, half tien dicht. Maar toen eenmaal het naakstand er was. en dat homofiele gebeuren daar beneden allemaal was. toen gingen de dagen langer en je ging s'morgens vroeger open. Want de mensen stonden soms om zes uur al voor de deur. met mooi weer. Want ze wilden hun autootje allemaal kwijt op het parkeertrein achter de zaak. En dan gingen ze zitten wachten totdat we dus open. en dan. totdat ze naar het strand konden. En s'avonds werd het ook steeds later heen, dat werd soms twaalf, één uur. Kreeg je toen eigenlijk ook al een medewerking van de gemeente Zandvoort om die openingstijden al uh, zo? Of werd er uh, gewoon gezegd van uh, vijf uh, vingers voor de in? Nee, nee, uh, dat, dat, dat, dat was het dan? Je mocht open van zonsopgang uh, tot zonsondergang. Uh -huh. En een paar uurtjes daarna natuurlijk hè? Want wij, kijk wij hebben het nooit zo gemaakt dat je zegt om twee uur, drie uur dicht. Eén uur was wel de, de limit. Want je moest de volgende morgen toch om half zes weer in je tent zijn, nietwaar? Ja, nog even over, hè, dus Pieter haalde het al aan, in 1994 uh, is dan zeg maar de omslag uh, ja. richting het uh, gebouwencomplex of het appartementencomplex wat daar moet uh, verrijden. Hebben jullie daar uh, als familie zijnde ook nog iets in uh, een bepaald proces in uh, een rol ingespeeld uh, dat daar... mede mogelijk werd gemaakt om dat appartementencomplex daar... Uh, luister, te... luister ik, ik zeg je, ik heb er geen traan om gelaten in 1994 uh, het contact tussen mijn ouders en mij was verbroken vanaf het moment dat ik uit de zaak ging en ik had nog wel heel veel contact met mijn vader mm -hmm. die heeft ook zijn excuses gemaakt voor het feit dat hij duidelijk zei van ik heb de verkeerde de zaak uitgezet en dat dat, dat heb ik hebben geaccepteerd en toen mijn vader ook later ziek werd en zijn laatste levensjaar inging heeft hij me ook elk bij zich geroepen in het ziekenhuis. En uh, ik ben ook aan zijn sterfbed gebleven als enige van de kinderen. We werden door moeder weggestuurd. En toen ze allemaal weg waren, ben ik teruggegaan. En mijn moeder lag in de kamer waar mijn vader lag te sterven te slapen. En ik ben bij mijn vader gezitten. En zo heb ik hem tot aan zijn dood begeleid. En toen hij, toen hij gestorven was, heb ik dus zijn zusters gewaarschuwd. En uh, ik heb. Met heel veel liefde altijd aan mijn vader gedacht. En hij heeft altijd hard voor ons gewerkt. Dat is een mooie, een mooie vraag om dan echt een beetje de afsluiting. Wat heb jij eigenlijk van je vader van huis uit meegekregen dan? Van mijn vader heb ik meegekregen dat uh, je moet uh, de titel mens waardig dragen en beleven. En liefde voor je kinderen en je omgeving. Zijn wij ze horen, Pieter? Ja, ik ben er een beetje stil van, want uh, eigenlijk zou dit de afsluiting van het programma moeten zijn. Uh, Ed, uh, je hebt hier je ziel blootgelegd aan de luisteraars, aan ons. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Uh, we hebben een stuk geschiedenis gehoord over uh, dit paviljoen Zuid daarvoor, maar ook daarna. En we hebben de mensen Ed Fransen weer gehoord en daar zijn we je heel dankbaar voor. Lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Volgende week dan hebben we hier te gast Kees Leek. Dan praten we over alle winkels die ooit in, in Oud-Noord, Plan-Noord moet ik eigenlijk zeggen, geweest zijn. Van uh, groenteman, bakker, uh, melkboer, uh, alles is daar geweest. Kastien, bakkenpaap. Precies ja. <laughs> ja, ze zijn weg. Maar we gaan erover terugpraten met Kees Leek toenmalige man van VG, de, de supermarkt, eh, belooft heel interessant te worden. Wij wensen u, Jaap Koper en ik, u een heel fijn weekend toe. Eh, Jan Kol, bedankt voor de techniek, het ging weer fantastisch. Eh, lieve mensen, wij wensen u een fijn weekend toe.